Rajoy sloot vandaag voor het eerst niet uit dat zijn land moet aankloppen bij het Europese noodfonds. Hij zei dat hij alle opties onderzoekt omdat het steeds duurder wordt voor Spanje om geld te lenen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een kritische resolutie aangenomen over de VN-veiligheidsraad. De resolutie hekelt het gebrek aan eensgezindheid binnen de Raad over sancties tegen Syrië.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 De afgelopen weken is zwaar gevochten in Damascus. Opstandelingen veroverden enkele wijken, maar werden onder vuur genomen door gevechtshelikopters van het regeringsleger. Inwoners van de hoofdstad sloegen massaal op de vlucht. Van 32 Haagse bijstandsgerechtigden is de uitkering tijdelijk gestopt... omdat ze weigeren te werken in de kassen van het Westland. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag. Van nog eens 19 mensen is de uitkering verlaagd. Ze hadden wel werk geaccepteerd, maar kwamen vaak te laat. Den Haag en Rotterdam wilden werklozen voor hun uitkering laten werken... in de kassen van het Westland. Uiteindelijk gingen 170 uitkeringsgerechtigden in de kassen aan de slag. Van hen hebben er 7 een vast arbeidscontract gekregen.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 Op de Olympische Spelen hebben Ranomi, Kromovi Jojo en Marleen Veldhuis zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Zowel Kromovi Jojo als Veldhuis zwom in de eigen halve finale de snelste tijd. De finale die is morgenavond. Michael Phelps heeft zijn derde gouden medaille op deze Olympische Spelen gewonnen. Na zijn winst op de 200 meter wisselslag en de 4x200 meter vrij... was de Amerikaanse zwemmer nu de snelste op de 100 meter vlinderslag. De Nederlander Jury Verlinde werd zesde. Voor Phelps is het de 21ste Olympische medaille uit zijn carrière een absoluut record. De finale van het Olympische tennistoernooi gaat tussen Roger Federer en Andy Murray. De Zwitserse nummer 1 van de wereld bereikte met veel moeite de finale... door in 4,5 uur te winnen van de Algerijn Juan Marín del Potro. De Brits Andy Murray versloeg in het op het centercourt van Wimbledon... in de halve eindstrijd de Servier Novak Djokovic. De Olympische tennistitel is de enige grote titel... die nog ontbreekt in de prijzenkast van Roger Federer. En dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 13 graden. Morgenochtend droog en zonnig, alleen in het westen een enkele bui. In de middag in het hele land kans op buien, mogelijk met onweer. Alleen in Limburg blijft het droog. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. Zondag overwegend zonnig met hier en daar opnieuw een bui. Dit was het NOS Journal.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 Na eerder het Polen-meldpunt presenteerde de PVV vandaag een meldpunt tegen Europese zakkenvullers, gericht tegen salarissen van EU-politici en ambtenaren. Maar wat bleek vandaag ook, Polen in Nederland hebben juist baat bij dat Polen-meldpunt, omdat misstanden vaker worden gemeld dan voorheen. Ziet er dus goed uit voor de Brusselse graaiers. Goedenavond, welkom bij een mooi oog. Waarin het gaat over het voorstel om een verbod op homodiscriminatie op te nemen in de grondwet. Hoe zinvol is dat eigenlijk? Daarover praat ik met Boris van der Ham van D66. Verslaggever Jan-Jaap Melissen was de afgelopen dagen in Syrië. Hij vertelt over zijn ervaringen bij onder meer de zwaar bevochten stad Aleppo. En in de serie over oud-Olympiërs zijn twee oud-wielrenners te gast. Lijn en Jan Janssen. Nee, niet die een andere. Loevezein en Jansen wonnen in 68 zilver op de tandem. En er is ook live muziek, Fonder en bloem. Morgen spelen ze op een festival in Goes... en vanavond doen ze dat al bij ons. Maar op kop het belangrijkste nieuws van vandaag. Vrijdag 3 augustus. De dag dat er eindelijk goed nieuws was voor de Nederlandse Linda Huiskamp. Tot haar grote opluchting is ze vrijgesproken van dood door schuld. Blij, ik ben heel blij. Onbeschrijfelijk blij. Tijdens haar rondreis in Australië was Linda betrokken bij een auto-ongeluk. Waarbij haar reisgenoten om het leven kwam. Volgens justitie reed ze roekeloos een kruispunt op. Maar de jury kwam tot de conclusie dat de kruising onoverzichtelijk was. En sprak huiskamp vrij. Ze belde meteen met thuis om het goede nieuws te melden. Hé, hey man, met Linda. Oh, dank je, het is klaar. Linda wil nu zo snel mogelijk terug naar huis. Ze heeft haar buik vol van Australië. Ik denk inderdaad niet dat ik uh, hier nog terugkom. Zo'n 400 boze Belgen demonstreerden bij het klooster dat Michel Martin wil opvangen. De ex-vrouw van Marc Dutroux komt mogelijk binnenkort vrij. Om erg te voorkomen sloten de politie de weg naar het klooster af. Maar dat maakt de demonstranten alleen maar bozer. Want wij reageren aan functie van de vee. De aan de een paar minuten later liep het werkelijk uit de hand. De politie wist deze rel in de kiem te smoren. Maar de burgemeester is bang dat dit nog maar pas het begin is. Als wij op Facebook kijken enzovoort... zijn er verschillende personen die heel bang zijn... en die heel weer nerveus zijn. We kunnen de eerste schermutseling in de verkiezingscampagne alweer optekenen. De PvdA probeert te voorkomen dat de campagne alleen maar gaat over wie de grootste partij wordt. De VVD of de SP. En dus vallen de sociaaldemocraten hun linkse broeders hard aan. PvdA-voorzitter Spekman. Wat ik tot nu toe heb gezien is dat Emiel nog geen oplossingen heeft bedacht voor de crisis. En wij willen linksom, maar ook uit de crisis. Maar Spekman moet op eieren lopen. Stel dat de SP de grootste wordt, dan is de PvdA een natuurlijke coalitiepartner. Als mensen uiteindelijk het vertrouwen geven aan emil Roemer... dan is het hem dat gegund. Zo hoort het met verkiezingen te gaan. Gisteravond was Nederland even in een oranje wolk... met het zwemgoud op de 100 meter vrije slag. Vandaag brak iedereen zijn tong op de naam... van de kersverse Olympische kampioenen. Ja, Kromo, Inono... Wat, Jojo, of zo? <laughs> ja, Rameiris of zoiets. al. Well, je de wodo of zoiets. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Iets in die geest en dan ben ik Naomi. En dan de krant van morgen, Martijn Nijhuis. De problemen bij het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam zijn niet nieuw, schrijft de Volkskrant. Otfiel werd vorige week gesloten omdat de opslag van brandbare stoffen er niet veilig genoeg zou zijn. Maar bij bedrijven zijn al 30 jaar zaken mis. Dat schrijft de krant na bestudering van archiefmaterialen en gesprekken met betrokkenen. Zo kwamen in 1989 drie werklieden om bij een explosie op het terrein. In 1981 zeiden inspecteurs al dat de leidingen tussen de opslagtanks en de blusinstallaties niet deugden. En een van de inspecteurs was Ben Ale, inmiddels hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding. Hij weet niet wat er destijds met de aanbeveling is gebeurd. Toen hij begin dit jaar foto's zag van het terminal dacht hij dat het om foto's uit 1981 ging. Want, zegt hij, het was nog precies dezelfde zooi als toen. Leerlingen met een taal- of rekenachterstand... moeten in de toekomst ook in de zomervakantie naar school, zegt onderwijsminister Van Bijsterveld. Leerlingen krijgen dan drie weken lang bijles in taal en rekenen. zijn kinderen in de laat, laatste klassen van de basisschool... en in de brugklas die een achterstand hebben, maar wel talentvol zijn. Die komen nu vaak op een lagere vervolgopleiding terecht dan ze aankunnen, meldt het AD... Er zijn nu al 30 scholen die dat zomeronderwijs aanbieden. Er moeten er volgend jaar 131 zijn. Kinderen met een achterstand kregen automatisch een oproep. Ze zijn trouwens niet verplicht om mee te doen. Goed nieuws voor mensen met chronische onverklaarde pijn. Die voelen zich nu nog vaak miskend en onbegrepen. Maar ze zijn echt niet gek. De pijn komt wel degelijk ergens vandaan. Blijkt uit promotieonderzoek van neuroloog Tom Snijders... aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Volgens hem hebben ze iets gemeen. Al die mensen die zonder oorzaak flinke buikpijn hebben... of pijn over hun hele lichaam. Hun hersens werken anders, zegt de neuroloog in het Nederlands Dagblad. De gebieden in de hersenen die normaal pijn onderdrukken, zijn bij de patiënten minder actief dan bij gezonde mensen. Alle prikkels komen ongefilterd door. De neuroloog vergelijkt het met een auto-alarm dat te gevoelig staat afgesteld. Dat alarm springt ook aan als de poes op de auto springt. Wat kan helpen is medicatie die gericht is op het zenuwstelsel. Vrouwen doen het goed in de IT, blijkt uit een artikel in de Telegraaf. Volgens de krant breken er steeds meer topvrouwen door in Silicon Valley... de Amerikaanse regio waar alle belangrijke technologiebedrijven zitten. Werkt daar inmiddels een hele generatie vrouwen in topfuncties? Zoals de 37-jarige Marissa Mayer. Tot voor kort was ze bestuurder bij Google. Inmiddels werkt ze bij concurrent Yahoo. Voor een miljoen per jaar. En dat terwijl ze zwanger is. Kinderen krijgen staat een carrière dus niet meer in de weg, schrijft de Telegraaf. De vrouwen redden het dankzij hun flair en hun eigen stijl van besturen. En ook op de Olympische Spelen doen vrouwen het goed. Nou, dat wil zeggen, de Nederlandse vrouwen ze halen veel meer medailles binnen dan de mannen, constateert Trouw. En dat is geen uitzondering. Ook de afgelopen drie keer gingen de Nederlandse vrouwen... met veel meer medailles naar huis. En de kloof wordt alsmaar groter. Dat komt waarschijnlijk doordat de vrouwensport nog minder ontwikkeld is. Dus het is makkelijker scoren voor Nederlandse vrouwen... die vaak meer mogelijkheden krijgen dan hun buitenlandse collega's. En daar komt bij dat Nederlandse vrouwen ideaal gebouwd zijn. Lang en sterk. En daarom doen ze het zo goed bij het zwemmen. En verder scoren onze vrouwen vooral goed bij de kleinere sporten... zoals hockey en wielrennen. De kop boven het artikel, mannen dragen de vlag, vrouwen halen de medailles binnen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Painted Smile van de Eilie Brothers. Geen mooier moment met de verkiezingen in het vooruitzicht... dan het weekende van de Gay Pride... om eens te kijken waar de politieke partijen voor staan... als het om homorechten gaat. En dus ging er vandaag een roze stemwijzer het net op. Was er vanavond een debat, een debat in... jawel, de roze hoed in Amsterdam... en maakte ook het COC bekend dat er een kamermeerderheid zou zijn... voor een verbod op discriminatie... naar seksuele geaardheid in de grondwet. En dan is de vraag, hebben we dat eigenlijk wel nodig? Wat kan, wat moet je eigenlijk allemaal regelen in die grondwet? Zou die grondwet eigenlijk niet gewoon een setje globale grondregels moeten zijn? Ik vraag het aan D66-Kamerlid Boris van der Ham. Want, meneer van der Ham, u wil die wijziging aanbrengen. U heeft er een, een wetsvoorstel voor ingediend. Hoe staat het daarmee? Hoe ver is dat wetsvoorstel? Nou, ik was erg verrast over het feit dat uh, deze week dat opeens weer in het nieuws kwam en dat. Uh... De Partij van de Arbeid zei van, nou, dat dit zou eindelijk moeten dus gebeuren. Terwijl al twee jaar geleden is die wet al ingediend. Het um, gaat overigens niet alleen maar over homoseksualiteit, hetero-homoseksualiteit... Ja. maar ook over handicap. Daar ja, we gaan al we al tientallen over jaren over ja. gesproken. Ja, maar, um, maar het zal inderdaad ook wel met de gay pride van deze week uh, te maken hebben. En hoe staat het ermee? Nou, de Raad van State heeft advies uitgebracht. En de indieners, uh, met mijzelf voorop, zijn bezig antwoord te geven... op die uh, reactie van de Raad van State. En die hopen we deze week, of deze, deze maand hopelijk naar de Kamer te kunnen sturen. En dan hopelijk komt hij zo snel mogelijk door de Kamer. Ja, ja, ja, door de nieuwe Kamer zal dat dan zijn. Door de nieuwe Kamer, ja. Ook niet door mij verdedigd, want ik zwaai af als Kamerlid. Maar misschien de tweede ronde, hè, dus bij de tweede lezing... misschien ben ik dan wel weer inderdaad Kamerlid... en dan kan ik die tweede Oh, Zo doen. snel kan dat gaan, Je, denkt u? Nou, dus zo langzaam gaat dat met grondwetwijzigingen. Ja, okay. Je weet het niet. Ja. Even dat fameuze artikel 1 van de grondwet. Uh, ja. Sinds 1983, hè, sinds de laatste grote herziening. Daar staat in...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 Nou, dat is een heel interessante geschiedenisles die je inderdaad uh, meegeeft. Er is heel veel gediscussieerd destijds in 1983 of in de aanloop naar drie, 1983... wat er allemaal in dat eerste artikel van de grondwet zou moeten komen. Uh, er werd bijvoorbeeld door de VVD voorgesteld om daar het woord homofilie aan toe te voegen. Nou, dat is een woord wat we tegenwoordig niet meer zoveel gebruiken. Maar dat, toen was er al sprake over, moet daar niet expliciet ook homoseksualiteit in worden gevat? Ook over het handicap... Uh, begrip ging het toen. Toen werd er over homofilie gezegd voor 83: van nou ah, dat moeten we er maar niet in opnemen, want dat is nog niet voldoende geaccepteerd in de samenleving, dus dat moeten we er nog niet in opnemen. En bij handicap werd er gezegd: ja, dat is een heel technisch ingewikkeld iets, want ja, hoe moet je nou een gehandicapte die nou eenmaal gehandicapt is, gelijk behandelen met iemand die uh, die handicap niet heeft. Dus dat werd technisch heel ingewikkeld geacht. En toen werd er gezegd, we zetten het er niet in. Toen is er een amendement gekomen, hè, dus een wijzigingsvoorstel van het lid Bakker van de CPN. Uh -huh, Marcus, Marcus Bakker. En, he... claro. en, die heeft, en die heeft gezegd, nou laten we dan maar dat, dat ja, verzamelartikel eigenlijk erbij uh, voegen. Hè, dus dat op welke grond dan ook uh, uh, uh, geschreven, zeg maar, eraan toegevoegd. Het punt is wel dat sindsdien natuurlijk de dingen niet hebben stilgestaan. Homoseksualiteit is veel meer geaccepteerd, ook in de lagere wetgeving. Huwelijk is gelijk getrokken, allerlei andere wetgeving. De algemene wet gelijke behandeling is veranderd eh, begin jaren negentig. En bij ook handicap zie je dat er ongelooflijk veel nieuwe wetgeving is gekomen... waarin juist dus wel eh, gelijke behandeling kan worden geëist. Dus met andere woorden, alle bezwaren van voor 1983 zijn eigenlijk weggevallen. Maar de roep om toch zichtbaar in onze grondwet... Homoseksualiteit, maar ook handicap te benoemen, die is wel gebleven. Dat is op andere gronden minder gebeurd, maar op die twee gronden is dat steeds gebleven. En ja, een grondwet wijzig je niet zomaar. Dus D66 heeft dat niet zomaar over één nacht ijs gedaan. We hebben gezegd, nou ja, er is zoveel roep geweest de afgelopen 30 jaar... om die twee benoemingen. En je ziet ook dat er wel juridische discussie is... of het noemen van die twee gronden... Iets van een meerwaarde hebben, nou, dan zeg ik: neem het zeker voor het onzekere, noem het gewoon. Ja. En dat, dat is dus een meer juridische reden, maar tenslotte is er ook nog een andere reden, en die wordt wel een beetje smalend genoemd, maar dat is ook de symbolische waarde van het noemen van die twee gronden. En, um, en, maar wat is dat dan? Want je, je zou ook, ja, symbolische waarde is het, is het misschien ook niet symboolpolitiek. Nou ja, kijk, de, de grondwet is sowieso een beetje symbolisch. Hè, want de grondwet heeft niet onmiddellijke rechtskracht. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld naar de rechter kan gaan en vragen van mijn grondrecht is hier geschonden. Nee, dat, dat moet er altijd gekeken worden naar onderliggende wetgeving. Dus de grondwet is sowieso, ja, heeft een symbolische waarde, wel een hele belangrijke waarde. Um, en die waarde van met name artikel 1, hè, iedereen wordt gelijk behandeld die vinden we in Nederland heel erg belangrijk. En het is ook interessant dat heel veel Nederlanders... eigenlijk vooral dat artikel van de grondwet kennen. Mm -hmm. We worden gelijk behandeld. Het is ook ja, interessant... Ze, dat... ze kennen die gelijke behandeling. Ik denk dat als je ja. Nederlanders vraagt... van wat wordt daar nou specifiek genoemd? Nou, misschien dat ze geloof op noemen... maar ik denk dat weinig mensen dat hele, dat hele rijtje kennen. Waarom, nou ja, waarom kan je dat... niet gewoon zeggen in de grondwet discrimineren is verboden. Punt. Ja, dat, dat kan ook. Hè. Er is ook heel veel over gediscussieerd de afgelopen 30, 40, 50 jaar. Dan moet je het niet met een heel kort artikel houden. Dat kan je ook doen. Er is ook wel iets voor te zeggen. We hebben er in Nederland voor gekozen om het wel uit te spreken. En dat heeft ook, dat wil ik wel benadrukken, ook een grote symbolische waarde, maar, in, in, maar ook in het, uh, in het maatschappelijk verkeer... in het maatschappelijk debat wel ook een waarde. Kijk, op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld nieuwe groepen Nederlanders... Hè, waar gelijke behandeling van man-vrouw, maar ook van hetero-homo... niet zo vanzelfsprekend is anders onder bijvoorbeeld autochtone Nederlanders... zeg ik het wel heel grof hoor, want daar is ook nog veel werk te doen... dan is het eigenlijk heel goed dat als bij inburgeringscursussen... maar ook op school, als het gaat over grondrechten... gewoon heel expliciet wordt gezegd geloof, dat wordt gelijk behandeld, maar ook geaardheid, ook handicap, ook seksen wordt, wordt uh, gelijk behandeld. Dus in het maatschappelijk debat en ook de, laten we zeggen, het wat, ja, wat minder abstract maken van de grondwet. Helpt het als we de dingen gewoon wel benoemen? En ik denk dat, wat dat betreft, zo'n grondwetswijziging voor dat maatschappelijke debat een bijdrage kan ja. leveren. Heeft het onmiddellijk gevolg dat mensen elkaar niet meer gaan discrimineren op straat? Nee, natuurlijk niet. Daar heb je heel andere dingen voor nodig, daar heb je voorlichting voor nodig. Maar in dat hele debat over voorlichting, over acceptatie, tolerantie, werkgevers die wat opener staan voor homo's, maar ook voor gehandicapten, voor gelijke behandeling tussen man en vrouw. Is dat die grondwet als een soort van normatief kader best uh, dienstig? Nu, nu spreekt het uh, COC al, al zeer hoopvol over een uh, meerderheid. Uh, we, we spraken er al even over een nieuwe Tweede Kamer. Niemand weet hoe die verkiezingen aflopen. Wat denkt u? Nou ja, goed, het is natuurlijk heel mooi om te merken... dat bijvoorbeeld het CDA um, dus de afgelopen week heeft gezegd... nou, we zien daar wel wat in, uh, maar ook de VVD heeft, is nu om. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP steunen ons daar al wel in. Dus het zou heel mooi zijn. Ik hoop overigens ook dat de PVV op dat punt meegaat... en ook de ChristenUnie. Het interessante is dat de ChristenUnie altijd de grootste voorvechter was... om ook handicap in de grondwet op te nemen. Dat heeft André Rauwvoet, de oude partijleider van de ChristenUnie, altijd bepleit. Ja, maar waarom, waarom is dat trouwens zo belangrijk? Voor handicap? Ja? Nou, misschien we praten vooral is... nu even over, over de, de, de, ja. de homoseksualiteit. Maar even die gehandicapten, waarom is ja, dat zo belangrijk? Ja, dat is ook onderdeel van het D66-voorstel. Nou, kijk, bij handicaps zie je nog wel een grotere schijnendheid. Misschien nog wel dat we zelfs nog in lagerliggende wetgeving... nog steeds heel veel discriminatiebepalingen uh, en, en mogelijkheden hebben overgelaten. De, mag er nog op allerlei punten mag er nog onderscheid worden gemaakt. En juist de CG-raad, dus, dus de chronische en, en gehandicaptenraad... die heeft juist ook bepleit. Van zorg er nou voor dat ook de, de zichtbaarheid van gehandicapten en ook dat iedereen in de samenleving, werkgevers voorop... meer hun best moeten doen om mensen ook gelijk te behandelen... of in ieder geval een gelijke kans te geven op werk... maar ook in het maatschappelijk verkeer. Nou, dat vindt de CG-raad en ook anderen een belangrijk signaal. En het interessante is in internationale regelgeving... dus in het EVRM en ook in het Europees Handvest voor de grondrechten... staat dit er al, maar in onze Nederlandse wetgeving hebben we niet. Nou ja, ik bedoel, laten we dat dan gewoon ook keurig in Nederland regelen. Ja. Goed, morgen nog even naar de Gay Pride? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Ik woon in Amsterdam. Dus wat dat betreft uh, is het, uh, kom, ontkom je er bijna niet aan. Oh ja. Maar uh, D66 heeft een boot. Ik sta daar niet meer op. Uh, maar wel andere Kamerleden. En uh, nee, ik ga veel mijn boek promoten. Wat onder andere ook gaat over, uh, over, de, over de wetgeving hieromheen. Dat heet de vrije moraal. En uh, nou ja, dat ga ik ook uh, morgen volgesjes dus uitdelen om dat verkocht te krijgen. Ik denk dat er veel aandacht voor is. <laughs> ik denk, ik denk ook, dat mensen meer met feesten bezig zijn. Dat, dat denk ik, heel eerlijk gezegd ook. Ja, maar in ieder geval heel, heel veel plezier. Boris van Ham, de, uh, well. van D66. En dan, ik heb het al aangekondigd. Hier bij mij in de studio... Uh, Wonder en Bloom. Dat zijn Nina Ebbenhout en Carolien Auwendijk. Jullie beginnen met een heel mooi nummer. En dat heet... Should not say this. En dat is de titeltrek van jullie nieuwe album. Nog een beetje onduidelijk wanneer die uitkomt. Oktober heb ik begrepen. Dat hopen we. Op, ja, ja, begin oktober. Vonder en bloem. i'm giving up today hey hey yeah hey. cause i can't find En Bloem. En ik ga ook even met jullie praten. Jullie hebben in het verleden zag ik een huiskamertour gehouden. Een tour langs Coffee Companies. En uh, ook een beachtour met een oude hippiebus. En ook 80 dagen op Schiphol gespeeld. Ik ben heel benieuwd naar jullie nieuw, nieuwe project. Ja, dat zijn wij zelf eigenlijk ook nog. Ja? Ja. Nog niet echt een, een, een. Nou, we zijn heel erg bezig met het opnemen van de plaat, dus de nieuwe. En uh, dat heeft ons de afgelopen maanden heel druk bezig ja. gehouden. En we hebben een klein theatertoertje gedaan. En uh, Begin volgend jaar doen we weer een theatertour. Maar er komt vast alweer iets raars. Dus we ja. hebben altijd een beetje gekke dingen. Want, Nina, waarom waren jullie op Schiphol? Uh, nou, we hadden eigenlijk heel Nederland uh, wel gezien vonden we, <laughs> Na de beach tour en de huiskamerbus. Met die huiskamerbus zijn we dus echt vijf maanden het land doorgereden. En elke keer vier mensen in ons busje om één gratis liedje te spelen. En we wilden eigenlijk op wereldtour. Maar daar hadden we nog helaas nog geen geld voor. Dus uh, we dachten, nou, dan draaien we het om. We gaan op de meest internationale plek van Nederland zitten. Met onze muziek en dan zorgen we dat onze muziek de wereld over gaat. Dus al een hele grote wereldkaart. En mensen die een album kochten, die mochten een sticker plakken op die kaart. Oh, ja. En zo zijn we uiteindelijk naar 126 landen gegaan. En we hebben echt heel veel CD's verkocht. En we mogen eigenlijk zijn we ook nog steeds worden we uitgenodigd om naar China te gaan en te gekke plekken. Ja, dat is een heel slim plan eigenlijk. Ja, om dat dank je. Ja, ja. Ja, het werkte dus. Dan ja. Ja. Ja. Nou worden jullie een, een singer-songwriter duo genoemd. Ja. Is Dekt dat de lading, vinden jullie zelf? Nou, we zingen en we schrijven onze ja. eigen liedjes. Dus ja. ja, in zoverre wel. Ik vind dat heel lastig om te zeggen wat voor soort muziek wij nou maken. Dus vaak noemen we het zelf ook zo. Het is geen pop, het is ook niet echt folk, het is ook niet echt. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, het zijn gewoon onze eigen liedjes. liedjes. Zingersongwriter ja. We spelen en schrijven <laughs> zelf, dus van haar. Um, jullie, jullie spelen morgen op het festival Goes C. Ja. Uh, aan de telefoon hebben we de organisator van dat festival, Tom De Koning. Meneer De Koning, goedenavond. Goedenavond. Ik heb even naar, uh, naar de weersverwachtingen gekeken. Morgenochtend is het nog wel droog. Later kans op buien, onweer en allerhande andere nattigheid. Hoe, hoe erg is het voor u als het regent? Nou, daar ben ik best wel zenuwachtig over. Ik heb net uh, mijn leverancier aan de telefoon gehad dat we morgenochtend vroeg... toch maar gaan kijken of we een gedeelte van het terrein kunnen overkappen voor het publiek. Oh, dat is een, denk ik met, met het oog op de weersverwachting een heel, heel slim pan. Durft u het eigenlijk, want we hebben afgelopen week ook weer dat, dat, uh, nou ja, de, de, de plannen van, de, van het Fonds Podiumkunsten gezien, enorme bezuinigingen. Durft u het eigenlijk nog wel aan om in deze crisistijd zo'n festival op te zetten? Uh, nou, wij als Stad Goes zijn begin dit jaar begonnen met city marketing, Dus we hebben als gemeente en bedrijfsleven een aantal ondernemersverenigingen de handen in één geslagen om dan gezamenlijk alles op te pakken en de stad op de kaart te zetten, door middel van een aantal grote evenementen. Ja, dus u dus samen... bent dat minder afhankelijk van subsidies en dergelijke? Ja. Ja. Dus we hebben wel een aantal subsidies, maar gewoon, we hebben ook uh, gewoon uh, fondsen uit bedrijfsleven, uh, winkeliersverenigingen, verenigingen, horeca. En met z'n allen doen we dan uh, jou, het steentje bijdragen om toch een aantal festivals vast neer te kunnen zetten. Nou, ik wens u heel veel succes morgen en misschien valt het mee met het weer. Wij gaan dadelijk nog weer een keer luisteren naar Vonder en Bloem. Maar we gaan eerst eh, praten met verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hij is namelijk net terug uit uh, Syrië. Hij zit op dit moment bij de Turkse grens. Hans-Jaap, waarom ben je weer teruggegaan naar Turkije? Nou, ik ben maar even terug naar Turkije gegaan. Uh, ik ga uh, morgenochtend uh, weer terug naar Syrië. Maar ik had problemen met mijn apparatuur... Uh satellietapparatuur in combinatie met laptop. Uh, en wat er gebeurt namelijk is dat uh, de technische troepen, zou ik even zo noemen, van Assad, storen uh, bepaald soort uh, verkeer. En rond Aleppo is al mobiele telefoonverkeer heel moeilijk, uh, internet, maar ook de satellietapparatuur die journalisten voor het gebruiken, maar ook de activisten kan worden gebruikt. Daar, uh, daar kunnen, dat kunnen ze platleggen. Uh, in Aleppo, in de omgeving daarvan, zien ze dit nu als aanwijzingen... dat er nu een groter offensief gaat beginnen... groter dan al bezig uh, is de afgelopen weken. Uh, en dat kan dan de, de troepen van Assad helpen om uh, ja, op te kunnen duiken... zonder dat ja. mensen dat kunnen doorbellen. Dat dat storen van, van die apparatuur, van die verbindingsmogelijkheden... dat duidt op een groot offensief is de verwachting. Dat, dat is wel de verwachting. Er zijn nog meer aanwijzingen. Het uh, is natuurlijk een hele belangrijke stad. Uh, Aleppo voor, voor beide partijen. En uh, er zijn dan door VN-waarnemers uh, grotere... Op kolonnen uh, van tanks gezien uh, die zich opstellen om de stad in te gaan. Ik ben zelf gisteren tot ongeveer 7 kilometer de stad genaderd. Um, en dan zit je in bevrijd, hè, zo noemen ze dat, de, de, de rebellengebied. Helemaal uitgestorven hoor je wel verderop de zware dreunen van artilleriegeschut, wat dan ook nog, ja. Blijft schieten op bepaalde plekken om de grond uh, vrij te maken voor, dus mogelijk uh, uh, meer zwaardere invasie. Wat tref je nou aan in dat, dat gebied tussen de Turkse grens en Aleppo? Nou, in eerste instantie kom je bij een grenspost op de officiële grensopgang. Daar zitten nu uh, ja, de opstandelingen, hè, De Vrij Syrische leger zit daar, uh, de foto's van Assad uh, weggehaald, uh, die laten jou graag binnen. De, die komt in de eerste plaats Assad, waar dan uh, zwaar gevochten is. Dus oh, aan nog uitgebrande tanks van Assad. En maar als je dan weer verder rijdt, kom je in hele stukken die eigenlijk enorm verlaten zijn. Die recent ook zijn veroverd door het Vrij Syrische leger. Dan rijden we wel een paar strijders rond, maar eigenlijk is er verder niemand. Mensen zijn er nog niet helemaal van overtuigd dat het dan bevrijd is. En bang ook dat als Aleppo niet in handen komt van het Vrij Syrische leger. Als ze daar de strijd zouden verliezen. Ze moeten terugtrekken zoals dat ook in ons gebeurd is. Ja, wat gaat dan betekenen voor die plaatsen die denken dat ze nu uh, zonder afstand zijn, zouden die troepen dan weer terugkomen om daar. Dus, dus iedereen wacht eigenlijk gespannen af wat het nou gaat worden in een Aleppo. Ja. En je bent dus daadwerkelijk ook op, op, opstandelingen tegengekomen? Ja, ik, ik spreek heel veel opstandelingen en... Um... Ik ben verder geen jihadisten tegengekomen, tenminste buitenlandse jihadisten, uh, zoals een kamp waar een fotografie van wordt in terechtgekomen. Maar wat ik wel gehoord heb van sommige uh, opstandelingen, dat die erkennen gewoon dat ze getraind zijn in zo'n kamp. En zeggen ook dat die mensen wel met hun neef vechten. ik heb die mensen dus zelf al niet gezien. Je ziet eigenlijk gewoon de lokale uh, opstandelingen en... Uh, ja, dat is toch wel interessant om te horen. Die stellen dan van, ja, wij, wij, wij hebben ook wel onze twijfels over wat zij eigenlijk willen met Syrië. Maar we hebben hen ook wel weer hard nodig voor de strijd. Want ze zijn wel heel ervaren. Want ja, wij zijn maar gewoon als onze boerenzoon, uh, studenten. En maar zij weten door veel ervaring in Irak en Afghanistan heel goed hoe je een tank moet uitschakelen. Heel goed hoe je in de lagen moet leggen. En hoe reageren mensen daar op jou? Een westerse journalist, kan je daar überhaupt een beetje je werk doen? Ja, je kunt wel je werk doen. Ze willen natuurlijk graag hun verhaal doen. Uh, ze willen naar buiten hebben wat ze doen. Alleen ze willen natuurlijk wel hun versie van het verhaal naar buiten hebben. En, en, en dat uh, Met die filmpjes in Aleppo van, die, uh, ja. van, van de standrechtelijke executie van vier leden van een bepaalde klem. Uh, ...dat zij zijn verontwaardigd ...over hoe dat dan weer in de media komt... Hè, en, ...en dat er dan internationaal verontwaardiging over is. Zij zeggen, nou, waarom bemoeien jullie allemaal mee? We, we, we, we, want het is nu officieel... ...door, door het Vrije Sierse Leger... ...de leiding dan, als zover er, er sprake is... ...van een echt goede leiding. Uh, nou ja, die, die hebben gezegd... van ...ja nee, we staan hier ook niet achter... ...maar op de grond staan die mannen daar wel degelijk achter. Die vinden dit prima. En Ik heb meerdere filmpjes uh, voorbij zien komen... ...in de afgelopen tijd... ...en één, één jongen liet mij pas nog... ...een filmpje zien van... Dat heeft hij zelf gefilmd van een executie uh, van een ja, Shabia, zo'n militiestrijder. Uh, en, en, en zij snappen ook niet zo heel goed. En dat is ook niet onbegrijpelijk. Na, na, na tientallen jaren dictatuur. Wat, wat maar uh, journalistiek is. Althans, onafhankelijke journalistiek. Uh, waarbij je niet meteen partij kiest. Uh, dus als, als ik kritische vragen stel. Dan denken ze. Uh, ja, uh, waarom vraag je dat nou allemaal? Ik heb ook heel vaak al de vraag moeten beantwoorden. Ja, ben jij niet uh, stiekem van uh, geheime dienst of zo? Waarom vraag je dan door waar dat, uh, dat kamp is waar wij getraind zijn? Ja, je uh, kom niet gewoon om een gedegen verhaal te maken. Je doet je best. Het is heel ingewikkeld werken hier verder. Maar... En, en dat, dat brengt ook wel spanning met zich mee. Ze willen heel graag dat jij ook verklaart. Dat, dat, dat je het een prima strijd vindt. En uh, well, ik ja, Uiteraard, we don't have a dog in this fight. Nee, nee, maar je noemde hem al even, die, uh, Jeroen Oelemans. Hij is bevrijd uit de uh, handen van die jihadistische uh, strijders. Ook vlak over de grens bij Turkije. Ik bedoel, hoe voel je je daar veilig? Hoeveel kans loop je dat je zoiets overkomt? Eh... Uh... Nou, ik denk aan de kant waar ik er, uh, nu ook weer in morgenochtend. Uh, daar, daar is het redelijk veilig. Maar het, het blijft altijd gevaarlijk die je verder onderweg tegenkomt. Want dan gaan wij rijden door die dorpen. En ja, je kunt altijd denken dat er... Uh, dat het dan vrij is van Assad-mensen. En, en, en je weet nooit wie er nog opduikt. Ja. Uh, ik ben in een gevangenis geweest waar, waar uh, Assad-figuren zitten. Ja, die kunnen ik op een gegeven moment ontsnappen. En, en de eerste, beste uh, journalist ook aanhouden. En hem iets aandoen en zijn spullen afpakken. Weet ik veel. Het blijft een, een land uh, in oorlog. Waar je niet uh, kunt plannen van we uh, eten vanavond daar en daar. En we zullen wel veilig aankomen. Ja, die, die, die, die gevangenis ontsnappen. waar je over sprak. Die gevangenis ja. waar je over sprak. Hoe, hoe zagen die gevangenen eruit? Hoe... Wat nou, je ik, ben daar ja, ik ben naar een gevangenis gegaan, uh, nou, misschien een half uur rijden buiten Aleppo. En die gevangenis is niet een bestaande gevangenis, maar gewoon een schoolgebouw dat ze gebruiken daarvoor. Uh, de gevangenisdirecteur was tot twee eh, weken geleden gewoon boer. En er zitten dan nou, in één straat van 150, 200 gevangenen. Ik heb er 50 gezien. Er in één klaslokaal, deur op slot, en dan, ja, dan kom je binnen. En dan, die mannen kijken een beetje verschrikt op even... Um, en dan kun je wel met ze praten, en ze zeggen, maar ja, dan zijn er natuurlijk nog weer mensen van de, van de opstandelingen bij. Ze zullen niet altijd, hè, ze geven politiek correcte antwoorden dan. Maar je ziet aan de gezichten, zijn in ieder geval mishandeld. Hè, dichtgeslagen gezichten, hoofdwonden. Dat kan bij hun arrestatie gebeurd zijn, maar het kan ook tijdens verhoren gebeurd zijn. De Verhoren laten ze je niet zien. En wat ook volstrekt onduidelijk is, is natuurlijk wat er met die mensen gaat gebeuren. Er is geen werkend rechtssysteem in dit noordelijke gedeelte van Syrië. Um, ja, ik vroeg het ook aan die gevangenisdirecteur. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, uh, laten we eerst maar eens afwachten tot Assad weg is. Ja, Hoe lang gaat dat duren? En moeten die mensen er al die tijd dan zitten zonder. Uh, ja. De normale rechtsgang, de Rode Kruis, daar ook niet geweest of zo. Um, mensen die ook, als je dan kijkt op het persoonlijk uh, drama, er zitten mensen bij die zeggen dat ze onschuldig zijn. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Sommigen herkennen dat ze gewoon militair waren. Uh, ze zeggen dan, ja, dat deden we alleen voor het geld. Uh, dat is dan het politiek correcte antwoord dat ze dan geven. Um, maar ja, hun families weten vaak helemaal niet waar ze zijn. Zeggen ze ook, Ik ben van huis gelopen en een jonge man vertelde dat. Ik ben in Aleppo, in het centrum. Aangehouden door rebellen. Die zeiden dat ik een spion was, dat ik naar de regeringstroepen zou lopen om te zeggen waar de rebellen staan. En nu zit ik hier, ik heb een vrouw, ik heb een kind van vier, en ze denken, fijn dat ik dood ben. Ja. Hans-Jaap Melissen, dankjewel en doe voorzichtig. En hier in de studio nog steeds Wonder en Bloem. Jullie spelen het tweede en laatste nummer, en dat is? Do, Do Much Better. Oké. Okay. <laughs> change my life won't matter at all if I pray to God before I sleep if I decide I don't believe at all if every word I spoke were true would I still have you would I have no one at all if I've never listened to that voice The monster through every other joy so me I'll be good Knowing what I'd do If I could do it all again If I ain't had the answers then I would do much better I would be much better and I wouldn't make the same mistakes I wouldn't know which choice to make I would do much better I would be much better then broken down Would I walk on clouds Not be afraid to fall Cause I I wouldn't know the taste of tears I wouldn't know that I knew fear At all Give me one chance To start again And I'll begin Knowing what I do If I could do it all again If I had had the answers, then I would do much better. I would be much better. And I wouldn't make the same mistakes. I wouldn't know which choice to make. I would do much better. I would be much better. And if I could do it all again, if I had the answers, then I would do much better. I would be much better. I wouldn't make the same mistakes. I wouldn't know which choice to make. I would do much better. I will be much better than, give me one chance. I will do much better, give me one chance. I will be much better, give me one chance. I will do much better, give me one chance. Do much better. Ponder en Bloem, Nina Ebbenhout en Caroline Auwendijk. Heel hartelijk dank. En ook heel veel plezier ook morgen bedankt. in Goes. Ja, Dank je wel. En wie is winnaar? Zelibar! 56-61. Dat is een schitterende tijd voor Edith Brigitta. Ria Stalman heeft goud. Edwin Jongejans, hoog van de plank. En Ellie van Hulst die wordt de laat in deze finale. Nederland winst met 17-15. Ongelooflijk. Tijdens de Olympische Spelen blikken we bij het oog met oud-Olympiërs... terug op spelen uit het verleden. En dat doe ik vanavond met Jan Jansen en Lijn Loeve zijn. Jullie wonnen zilver bij het baanwielrennen met de tandem nog in Mexico 1968. Jan Janssen, om dat misverstand meteen maar even uit de wereld te helpen. Uh, u bent niet de Jan Janssen die de Tour de France al eens heeft gewonnen. Nee, zal ik het nog eens uitleggen? Nou, doet u dat nog een keer. Uh, de andere Jan Janssen heeft twee S's. Mm -hmm. En uh, die heeft de Tour de France gewonnen. En uh, ik heb de Tour de France nooit gereden. Maar wel de Olympische Spelen. En die heeft Jan Jansen met twee S'en nooit gereden. Nee, maar u wordt altijd met hem verwacht. Ik moet het altijd ik. weer uitleggen. Ja, ja. Ja. Vindt u dat trouwens vervelend? Uh, nou, uh, als ik wel eens tegen iemand zeg van ik uh, heet Jan Jansen. En uh, ik heb vroeger nog uh, op de tandem gereden. Dan uh, zeggen ze, oh, dan halen ze hun schouders op. Maar als ik zeg met Lijn Loeve zijn. Dan zeggen ze, oh ja, maar dan weet ik dat wel. Dus als ik Poepjes had geheten. Dan hadden ze me nog wel gekend. Maar als je Jan Jansen heet, dan ben je betrekkelijk anoniem. Ja. Meneer Loevesijn, uh, dat, ja. dat onderdeel tandem dat bestaat nu niet meer hè, op de Olympische Spelen. Vind je nee. dat jammer? Uh, ja, het is heel jammer. Het is een, een, een, een, een heel mooi onderdeel van, van, van de wielersport eigenlijk. Wat is het mooie daarvan? Uh, uh, het duo, je moet, je moet zo'n eenheid zijn, op die fiets en, en, en, en, en op elkaar ingespeeld zijn. En, en, en de snelheid, de ja. actie die erin zit. Oh. Erg mooi. Want hoe hard gingen jullie, meneer Jans, op die tandem? Uh, Wij rijden een wereldrecord en toen rijden we, ik dacht, uh, in de buurt van de 73 km per uur. 73 km ja. per uur? Ja. Waar, waar, ga je, waar, waar train je dan? Uh, wij trainen natuurlijk veel op de baan, op mm -hmm. maar dan op de wielenbaan in Amsterdam, op het Olympisch Stadion. Maar we hebben ook een wegtendem in die tijd hebben we gemaakt. En dan, dan reden wij met uh, 70 in het uur door alle, allerlei dorpjes in Noord-Holland heen. En dan vlogen de kippen en de oude <laughs> vandaag, die vlogen gauw de stoep op als wij eraan kwamen. Ja, want ja. Het, en, en, ja, 70 kilometer per uur, dat mag eigenlijk helemaal niet binnen de bebouwde kom. Nee, precies. Daar ja. reden dus ook alle auto's voorbij. Ja. We nooit een boete gehad of nooit aangehouden. En zo van uh, jongens, en nee, is je vrede is mee mee mee aan. bezig. <laughs> <laughs> nou, oké. Okay. Uh, ja, we hadden het er al even over. Die tandem die, die bestaat Waarom is die eigenlijk afgeschaft? Als, als Olympisch nummer. Sowieso, ik, ik, ik ben een redelijke sportliefhebber. Maar ik kan me van de laatste jaren niet meer herinneren... dat ik nog wel eens wielerwedstrijden met, met tandems. Waarom is dat afgeschaft? Waarom het afgeschaft is, weet ik eigenlijk niet. Het is, uh, ja, het, het, het is een soort teamsport ook eigenlijk. Je mm -hmm. bent met z'n tweeën. En waarom? Je ziet wat meer dat de dat dat nummers van de Olympische Spelen... Ja. geschrapt worden en waar je van denkt achteraf. En, ja, waar, waarom in godsnaam? Ja, het zijn ik, stukken mooie onderdelen. Ik weet het niet. Weet jij het? Ik, ik denk het wel te weten. Wij reden vroeger op grotere banen. En uh, later hebben ze gezegd van ja, om de kosten ook te besparen... hebben ze kleinere banen genomen. Die waren dan wel geschikt voor de andere onderdelen... Maar uh, wat ik net vertelde, dat die tandem 73 kilometer haalde... en dan is een baantje van 250 meter... waar nu de wedstrijden op gereden worden. dat is gewoon uh, te gevaarlijk... Gewoon dat te je gaat. over de balustrade heen zou uh, vliegen. En dan, ja... We zaten natuurlijk wel. Ja, de, de snelheden zijn nu natuurlijk ook even goed wel, wel hoog. Maar op zijn tandem, dat is toch een wat minder soepel ding. Met tweeën achter elkaar. Dat gaat wat minder gemakkelijk door zo'n bocht heen. Hm. Wat herinnert u zich nog, meneer Loevestijn, van die, van die spelen in, in Mexico? Ik, ik herinner me dat het in de, de aanloop daar naartoe heel erg ook ging over die hoogte. Ja. Konden atleten dat was dat wel goed voor atleten, met name duursporters. En, ja, Wat we, weet u daar nog van? Dat we, dat we 14 dagen voor de Spelen daar naartoe gingen. En dat was eigenlijk om, uh, om, om aan die vier hoogtes week. te winnen. Drie weken, al, vier weken Vier weken. Vier weken vier van weken tevoren. Ja, kan, ik dacht dat het altijd 14 dagen ja, was. Ik ja. ken ja. nodig, hoe snel dat uitgaat. Is het maar uh, om, om aan die hoogte te winnen. En, en ja, ik moet eerlijk bekennen. Ik, ik heb er nooit veel erg in gehad. Anderen hoorden je wel dat ze hoofdpijn hadden. Of dat ze moeite hadden met ademhalen. Maar ik, ik, uh, ik heb er zelf heb ik er weinig van gemerkt. Nee. En u, meneer Jans? Ja, ik, uh, ik, ik voelde in het begin dat het allemaal zo gemakkelijk liep. Maar toen we daar een weekje of twee weken waren... toen voelde je gewoon dat, dat effect wat we aanvankelijk hadden... dat dat er niet meer was. En dat dat dan gewoon net leek alsof je ja, net zo moeilijk reed als anders. En dat er ook heel snel dat er een moment kwam... waarbij je dan een zuurstofgebrek kreeg. Dat je in het begin heel makkelijk rijdt en dan even later. Heel plotseling... Dat voelde je bij ons makkelijker aankomen. dat je dan nou heel plotseling. dat het dan niet meer ging. Dat je dan zuurstoftekort had. Ja, ja. Maar daar, daar, daar waren we na een maand ook wel redelijk aan gewend. Ja, dat blijkt wel als je zilver had. hadden de wetenschappers ja. ook uitgerekend. Had goud er trouwens ingezeten. in 1968 ja. voor jou? Had het ingezeten, ja inderdaad. De mogelijkheid was het. Het was de eerste serie met, met, die we dus in de finale reden. tegen, tegen Morillon en Trentin. Dat was een, een nipte overwinning voor ze. En eigenlijk door, door, door lange wachten en, en, en, en een beetje aangeslagen... ook door, door denk ik, dat we, dat we de tweede rit echt, uh, echt goed verloren. Ja. En dat was balen? Of toch, het zijn Olympische Spelen, het is toch een zilveren medaille? Nou, nee, ja, wij, ja, wij dachten echt te kunnen winnen. Want we hadden vlak voordat we naar de Spelen gingen... hebben we nog een wedstrijd tegen de Fransen in Parijs gereden en die wonnen we. Oh ja, ja. En, en we hadden dat jaar vriest, ja. Ja. alle tennismatchen die hadden wij in Europa gewonnen, dus we waren echt uh, wel favoriet. En ja. uh, ik, ik, ik vond bijvoorbeeld, uh, ja, wij waren s'morgens morgens om zes uur opgestaan en toen ontbeten en uh, wij hebben niet meer gegeten tot onze tweede rit s'middags om twee uur. Omdat het niet kon. Omdat, uh, uh, omdat uh, de zenuwen, niemand wist of? wanneer we weer moesten rijden oh, ja. en dus maar niet konden eten en uh, ik zelf voelde dat ik toen gewoon echt uh, een beetje hongerklop had. En, uh, en dat schijnt dodelijk te zijn voor jou. Ja, ja, als je een explosieve sport uh, doet, dan uh, ja, dat, dat was gewoon... Het uh, was mijn ervaring, ja. Ja, alleen ja, dat het anders klopt. Nee, nee, inderdaad, dat gebeurde toen ook. Wat ook gebeurde, was dat er... Uh, ja, men wist niet wanneer ze wanneer zouden beginnen. Er werd geen eten gehaald, er was niets op tijd. Uh, we werden gezegd, ga maar even in de massagecabine op tafel liggen... en, en doe je ogen eventjes uh, een uurtje dicht om de tijd te doden. Ja, dat soort dingen. En dat heeft misschien ook meegespeeld. Ja. Ik, ik heb later van de Fransen vernomen dat die al meteen te horen hebben gekregen. Jullie moeten om half twee moeten jullie rijden. Oh, dus die waren beter ingegaan. En, ja. en die hadden gewoon gegeten. Was dat nou een fout van de bond? Of? Wij, wij, wij weten niet, we zijn er nooit achter gekomen. Maar ja. het had anders kunnen lopen. Maar wat nog een belangrijker punt <coughs> eigenlijk was. Dat was dat de Fransen eigenlijk staatsamateurs waren. Die trainden op kosten ja, van de ja. staat, uh, negen maanden in het jaar. En wij waren alle twee aan het werk. En moesten smiddags uh, onze spaarzame uurtjes uh, maar zien te trainen. En die waren echte dus, amateurs. Echt amateurs ja. Ja. Ja. En, ja, ja, en wij reden in die tijd ook uh, tegen de Oostblokkenlanden. Wat ook allemaal staatsamateurs waren. Uh, Oost-Duitsland en West-Rusland. Uh, uh, en. en alle Oostbloklanden. Ja. Wat waren nou de, de bekende Nederlandse sporters toen? Was dat toen de, de, uh, Ada Kok? Ada, ja. ja. Jan Wieners. Oh ja, ja. De, de roeier. We hadden een hele goede atletiekploeg... die, die bijna een medaille won op de 400 meter. En een paar hele goede roeiers hadden we natuurlijk. Ja. Maar we waren niet zo goed bedeeld dat jaar met uh, medailles. Er waren er drie goud, twee zilver... Drie brons. Mm. Geen idee. De <laughs> de de wat is nou, wat, wat, als u nou terugdenkt aan die speler van 68. u was daarbij in Mexico, wat is nou de mooiste herinnering? Uh, daar staan in dat het, uh, op het podium staan. En die medaille krijgen. Medaille krijgen. Wie, wie zat er trouwens voor en wie zat er achter op de fiets? Jan zat voorop, ik zat achterop. En zo hebben jullie ook getraind, want dat, dat ja. is natuurlijk een bepaalde ja, wat... verdeling van, van taken. Als ja, ja. ja, precies. Ja, ja moet ja, uh, heel goed coördineren. Het is, net een, uh, het is een soort huwelijk, maar dan op, op, op, een, op, ja. op, een, op een lange fiets. <laughs> een ja, soort huwelijk op een lange fiets. Ja, ja, ja. ja. <laughs> goed, je commandos. moet alles samen doen. Je moet met elkaar meebewegen. Het is eigenlijk net dansen. Ja. Maar dan op, uh, Want hoeveel uur trainen jullie zo in de week? Destijds? Elke dag. Elke dag, ja. ja. Deden jullie ook nog mee aan andere disciplines op die sprint? Ja, we hebben, de, ja. Line... we hebben de sprint gedaan nog. Zij, uh, jij ook? ja Ook de laatste, acht, toch. nog. 18, ja. En uh, de kilometer tijdrit. Zesde. Ja. En ik, ik heb ook nog een uh, uh, diploma ook van de sprint. Ook de zesde plaats nog. Hm. Dus uh, ja, maar dat krijgt dan minder aandacht. Maar dat was op zichzelf ook heel knap. Lijn, en, zesde, ik, ik, zesde. en Lijn was ook nog bij de beste acht op de sprint ook. En dus, al die jaren daarna ook contact gehouden? Of... Mm. Re nou, niet, niet regelmatig. Wel, als we op de, op de wielenbaan komen, we dan tegen als we er zijn. En, uh, wat, mm. dat, dat, dat hu het is niet meer dat huwelijk wat het was. Ik nee. zo zeggen. <laughs> en, en, en na de wielencarrière, meneer Loevezehn? Uh, ben ik, ben ik uh, de bouw ingegaan. Uit de bouw ben ik bij de gemeente Amsterdam weer samen gegaan. samengegaan. Ja. En nog steeds weer En meneer Jansen? Ik uh, ben nog wat door gaan leren. En uh, ben ik tand geworden. En uh, um, heb mijn eigen praktijk al een jaar of dertig. En ik heb ook nog wat maatschappelijke dingen gedaan. In, uh, maar, uit, maar uit het wielrennen? Uh, uit het wielrennen, ja. Ik ben ook nog bondscoach geweest uh, een jaar of vier bij elkaar. Ja. En volgt u de spelen op het moment? Ja. En wat ja, wat, wat fietsen is geloof ik, het wielrennen is nog maar net begonnen. Maar zijn ja. er kanshebbers onder de Nederlanders? Nou, ik denk niet, nee. uh, niet wel. Niet echt. Huh? Die gaan het gemiddelde niet omhoog halen? Nee, denk ik nee, niet. Nee, nee. Ja, wat ik vooral nu mooi vind, en wat ik vroeger ook mooi vond toen wij reden... dat je daar uh, met elkaar, met alle sporters bij elkaar bent. Je bent niet gewoon alleen een wielrenner, je bent een sporter. En al die sporters die met elkaar contact hebben, ik vind het prachtig. Ik kan er nu ook van genieten. Ik heb vanmiddag een partijtje tennis gezien. En het is zo ja. spannend dat die mannen... En die zijn allemaal multimiljonair, net als de uh, basketballers. En die hebben zo'n plezier in hun... In, in, In de sport. En de, daar komt helemaal geen geld bij. Klinkt nog steeds enthousiast. Leijnen ja. Loevesein en Jan Jansen, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Hij staat zo dadelijk voor de deur. De Zwarte Zaterdag. Eén van de, moet ik zeggen, want er zijn er meer. Maar dit is wel de zwartste, want morgen trekken ook de Fransen de route du soleil op. En dat betekent drukte. Hoe komen we de snelweg zo prettig mogelijk over? We vragen het even aan Roland Volmer van langsdesnelweg.nl. Meteen maar even uh, heel hard erin. Waar kan je bij hoge nood het beste stoppen? Nou, mijn... Uh... En dat is gebaseerd eigenlijk op een, een jaar of twintig reizen in, uh, in Europa, Frankrijk, Duitsland, etc. Is dus dat je het beste eigenlijk kunt stoppen bij de grotere tankstations en de wegrestaurants. Uh, niet bij de parkeerplaats langs de snelwegen, want dan ben je gewoon niet verzekerd van een schoon toilet. Nee. En waar ga je slapen? Moet je dat van tevoren uitzoeken? Nou, er zijn heel veel mensen die eigenlijk op de Bonnefoye aan route gaan, om het maar nou zo te zeggen, om in Franse termen te spreken. Uh, ik zelf en ook een aantal kennissen van mij die boeken dat van tevoren, omdat je dan gewoon verzekerd bent van een bed langs de, langs de snelweg in Frankrijk. Ja. En zeker op een zwarte zaterdagmorgen zou ik dat niet uh, op de dag aan laten komen, om het maar zo te zeggen. Nee, nu, nu gaat jullie site uh, over een heel groot deel van Europa. Wat is als het om hygiëne gaat beter? Frankrijk of Duitsland? Uh, Duitsland vind ik uh, persoonlijk voorop staan. Uh, de overkoepelende organisatie in Duitsland. die heeft een aantal jaren geleden het Sanifair-concept uh, eigenlijk de, de wereld in geholpen. Uh, waarmee mensen betalen voor de, voor de toiletten. En dan een, een voucher terugkrijgen voor uh, besteding in het wegrestaurant wat erbij ligt. En dat zijn gewoon superschone toiletten. Ja. En uh, hoe gaat u eigenlijk zelf op vakantie? Uh, met de auto. Ja, en, en, en ook morgen. weer naar Frankrijk. Alleen niet op een zwarte zaterdag. Nee, nee. Daar kan maar. ik me heel goed iets bij voorstellen. Roland Volmer van langsdesnelweg.nl. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. En na twaalfen gaat Casa Luna verder. En daarin is de gast Klaas Jansma, Fries schrijver, columnist... en commentator van Omroep Friesland bij het Scootje Zielen. Morgen is er weer een met het oog morgen. En dan zit hier Pieter van der Wille. Goedenacht. MUZIEK en een laatste glas in steen. Weet jij wat ik met jou ga doen? Nou? Nee. Wat dan? Wat ga je doen? Geen idee eigenlijk, want ik wacht op een aanwijzing. Oh.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 Dit is Radio 1.